7 uur, het NOS-journaal, Doral meegens. Autoverzekeringen worden duurder, man opgepakt voor nepbom Australië... en Utrechtse studenten is gewond tijdens introductie. Autoverzekeringen worden flink duurder. In juni moest er al gemiddeld 11% meer voor worden betaald dan een jaar eerder. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse bank... Die had geconstateerd dat bij bijna de helft van de verzekeraars de premie niet kostendekkend is, waardoor er te weinig reserves zijn om tegenslagen op te vangen. Vorig jaar gingen verzekeraar Ineas failliet en volgens de Nederlandse bank kunnen er meer volgen. De afgelopen vijf jaar was de gemiddelde premie voor een WA-autoverzekering juist met 17% gedaald, van 311 naar 257 euro per jaar.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 toen hij onder het viaduct doorreed. De bus was gehuurd door een Utrechtse studentenhockeyclub... in het kader van de introductieweek voor studenten, die gisteren is begonnen. Militairen van de Libische kolonel Gaddafi hebben voor het eerst een skutraket afgevuurd. De raket kwam 80 kilometer van de stad Brega in de woestijn terecht. Niemand raakte gewond, meldt een Amerikaanse defensiewoordvoerder. De aanval komt op het moment dat de opstandelingen de druk op de troepen van Gaddafi opvoeren. Ze zijn bezig de wegen naar Tripoli te blokkeren om de hoofdstad te isoleren. De opstandelingen zijn Tripoli tot op 50 kilometer genaderd. Inwoners van de stad zijn op de vlucht geslagen. Lange rijen auto's trekken naar een veiliger gebied... richting de grens met Tunesië. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat reorganiseren. In Australië zal fors worden bezuinigd. Daarbij verliezen duizend mensen hun baan. Qantas richt, zich, richt twee nieuwe maatschappijen op in Azië. Volgens topman Joyce van Qantas... is op de routes tussen Azië en Australië veel winst te behalen... Het heeft veel last van de toegenomen concurrentie. Om de kosten te beperken gaat de maatschappij meer samenwerken met bestaande partners. Ook wordt de aanschaf van enkele A380's uitgesteld. Er is veel verzet van de vakbonden tegen de plannen. Afgelopen maand voerden de piloten van Qantas voor het eerst in meer dan 40 jaar actie. Bij aanvallen van het Syrische leger op de kustplaats Latakia is ook een Palestijns vluchtelingenkamp onder vuur genomen. Meer dan 5000 mensen zijn het kamp ontvlucht. Dat is ongeveer de helft van het aantal bewoners. Volgens de VN is niet duidelijk waarheen ze zijn gevlucht en er slachtoffers zijn gevallen. De stad Latakia ligt al dagen onder vuur. De Palestijnse autoriteit heeft het Syrische regime een brandbrief gestuurd. Turkije en Jordanië hebben hun buurland Syrië opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen burgers. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken dreigt zelfs met stappen. Wat die stappen zijn, zei hij niet.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 Het weer eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden blijft het overwegend bewolkt. Het wordt gemiddeld 21 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen weinig verandering, dan wordt het wel iets warmer. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 De ogen van beleggers zijn vandaag gericht op het Elysée in Parijs. Want de Franse president Sarkozy en Angela Merkel praten daar over de Europese schuldencrisis. En ook de Tweede Kamer is teruggekomen van reces over een spoeddebat over die crisis. En dan met name over de verwarring over de hoogte van de steun. En die verwarring ontstond door uitspraken van premier Rutte. En onze autoverzekering, die uh, wordt flink duurder. Dat moet van de Nederlandse bank. Die vindt de premie voor autoverzekeringen veel te laag. Dat en meer tot half tien in dit Radio 1 Journal. Het is zes minuten over zeven. Ja, autoverzekeringen, u hoorde net al, worden flink duurder. En het uh, gebeurt onder druk van de Nederlandse bank... die de premie voor autoverzekeringen te laag vindt. Volgens toezichthouder DNB heeft een grote groep autoverzekeraars... vorig jaar verlies geleden. Ze hebben te weinig geld opzij gezet om tegenslagen op te vangen. De DNB heeft de verzekeraars nu de wacht aangezegd. We gaan naar uh, onze economieverslaggever Gertjan Dennekamp. Uh, ja, waar is de Nederlandse Bank bang voor? Ja, de Nederlandse bank waakte over de verzekeringssector... en moet voorkomen dat verzekeraars omvallen... zoals vorig jaar nog is gebeurd met een kleine verzekeraar. En in december waarschuwde de Nederlandse bank ook al eens... en nu hebben ze nieuw onderzoek gedaan onder 28 verzekeraars... en dan blijkt dat 12 verzekeraars structureel een te lage premie in rekening brengen. En eh, de Nederlandse bank heeft deze verzekeraars inderdaad te wachten aangezegd... omdat de toezichthouder constateert dat een eh, grote groep autoverzekeraars... Uh, vorig jaar verlies uh, leed. Dat de concurrentie tussen verzekeraars zo groot is dat die premie jarenlang omlaag is gegaan. Maar er zijn ook aan de andere kant steeds meer claims. En die zorgen dus voor financiële problemen. Nou ja, om te voorkomen dat verzekeraars omvallen, waarschuwt de Nederlandse bank. En vindt dus dat die verzekeraars maatregelen moeten nemen. En als dat dan uh, dat verlies dan te hoog oploopt, is het dus het risico dat ze failliet gaan, die verzekeraars? Nou, ja, dat zou dus kunnen. Ze moeten reserves aanhouden uh, om ervoor te zorgen dat in slechte tijden ze ook het geld hebben om de kosten uh, te vergoeden. En nou. als ze dat onvoldoende hebben, dan kunnen er problemen ontstaan. Maar je zou ook kunnen zeggen: ze hebben gewoon al die tijd te weinig geld opzij gezet, en uh, ja, nu wordt het weer op de mensen met de autoverzekering verhaald. Nou ja, dat is ook zo. Uh, door de concurrentie is die premie enorm verlaagd. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat vorig jaar... de premie voor de autoverzekering voor het vijfde op, uh, jaar op rij is gedaald. Uh, zeg maar Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde WA-premie met 17 procent... Verlaagd. En je kunt zeggen dat door die druk van de Nederlandse banken er dit jaar nu echt wel een trendbreuk ontstaat. Want je ziet dat steeds meer mensen een brief krijgen van hun verzekeraar met aankondigingen van premieverhogingen. Bijvoorbeeld dit zo, de internetverzekeraar van de ASR. Een woordvoerder van de ASR erkent dat er dusdanig veel schadeclaims zijn ingediend dat ze de premie hebben moeten verhogen. Eind vorig jaar heeft de, de Nederlandse bank toch ook al deze oproep gedaan. En blijkbaar hebben ze de verzekeraars toen niet zo goed geluisterd. Nou, dat, dat is heel langzaam ingezet. En inderdaad, uh, uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de verzekeraars niet de maatregelen hebben genomen... die de Nederlandse bank wel verwacht. Maar je ziet nu echt wel een omslag. Want bijvoorbeeld in het geval van dit zo... gaat de premie gemiddeld 8% omhoog. En dat is maar een gemiddelde, want bij dit zo zijn er voorbeelden... van een premie die wel met 30% omhoog gaat. En ook andere verzekeraars zijn uh, uh, dit jaar uh, gevolgd... of volgen nu, uh, dit najaar. Volgens opgave van de internet Independent.nl gaan bijvoorbeeld jongeren bij de anwb verzekeraars Unigarant 25 meer premie betalen voor dezelfde dekking. En ook bestuurders van 70 jaar en ouder gaat het tarief omhoog. Die zien het tarief met... 20 stijgen. Andere verzekeraar, Acura, die heeft volgens Independent.nl... de premie op 1 augustus zelfs met 50 verhoogd. Nou, die lijst is langer en we zullen het steeds meer meemaken... dat we een brief krijgen van de verzekeraar die aankondigt... dat er maatregelen genomen worden, namelijk de premie verhogen. En je kunt dat denk ik toch wel toeschrijven aan het feit... dat de Nederlandse bank over hun schouder meekijkt... en maatregelen eist die ervoor moeten zorgen... dat de verzekeraar financieel gezond blijft. Gertjan Dennekamp van de economieredactie. Turkije is het spuugzat. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft hard uitgehaald... naar buurland Syrië en president Assad opgeroepen... om onmiddellijk te stoppen met het geweld tegen burgers. Turkije dreigt nu echt met stappen als dat geweld niet stopt. We gaan naar Turkije-correspondent Bernard Bouwman. Bernard, waarom haalt Turkije zo hard uit naar Syrië? Nou, er zijn een paar dingen aan de hand... Om te beginnen moet de Turkse regering natuurlijk rekening houden met de publieke opinie in Turkije. Die zien natuurlijk, zoals iedereen in de wereld, al die gruwelijke beelden die uit Syrië komen. Turkije is ook bezorgd, want als het helemaal misloopt in Syrië... dan is het bang dat er echt duizenden, tienduizenden, honderdduizenden vluchtelingen naar Turkije gaan komen. En Turkije staat ook op een, hele, uh, op een, op een soort manier in zijn hemd, want... Syrië was altijd een van de succesverhalen van de buitenlandse politiek van Turkije. Syrië was een vijand en dat was eigenlijk een hele goede vriend geworden. En met name premier Erdogan, die had het er eigenlijk altijd over. En eh, er zijn heel veel mooie filmpjes en foto's van premier Erdogan... die gezellige kopjes thee zitten drinken met de Syrische president Assad. Nou ja, en wat blijkt nu de afgelopen maanden? Die goede vriend Assad is toch eigenlijk een dictator die laat schieten op zijn eigen burgers. En dat is een beetje gênant voor Erdogan. Ja, nou heeft Assad zich de afgelopen tijd niet zoveel aangetrokken van de kritiek van de, de VN, hè, van topman Ban Ki-moon of uh, van de kritiek van Amerika. Uh, in, waarom zou hij nu wel gevoelig zijn voor de druk van buurland Turkije? Nou ja, het is voor Assad natuurlijk een hele moeilijke situatie. Aan de ene kant hecht de Syrië groot belang aan goede betrekkingen met Turkije. Vergeet niet dat Turkije de afgelopen jaren echt enorm heeft geïnvesteerd in Syrië. Uh, Syrië heeft ook niet heel veel vrienden meer over. Iran natuurlijk, maar uh, Turkije was ook een vriend. Dus aan die kritiek, daar zullen ze wel heel goed uh, naar luisteren. Maar, wat kunnen ze doen? Kijk, uiteindelijk gaat het om iets heel fundamenteels in Syrië. Het Syrische regime vecht om te overleven. Dus ze zullen wat Turkije ook zegt, wat iedereen ook zegt, doorgaan met die campagne om het verzette kop in te drukken in uh, Syrië. Wat de kosten daar verder ook van zijn. Ja, nou, nou is de, de toon en de taal van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken behoorlijk stevig. Hij dreigt met stappen. Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, kijk, op zich heeft Turkije natuurlijk een heel groot leger. Dus ze zouden Syrië binnen kunnen vallen. Maar dat gaan ze niet doen. Dat willen ze niet. En dat is ook niet te verkopen natuurlijk aan de publieke opinie. Um, Turkije, wat Turkije wel kan doen, is bijvoorbeeld een economische boycott instellen. En wat ik al zei, de afgelopen jaren zijn die handelsbetrekkingen enorm toegenomen tussen Syrië en Turkije. En wat Turkije misschien ook kan doen, maar dat is meer voor Turkije zelf dan tegen Syrië, is een bufferzone instellen. Want... Turkije is natuurlijk enorm bang dat het daar helemaal misloopt in Syrië, dat de vluchtelingen de grens overkomen. Nou, dat er enorm veel ellende ontstaat. En Turkije zou eventueel zich kunnen vers, uh, verdedigen of uh, vrijwaren van zulke problemen door het leger 10 of 15 kilometer Syrië binnen te sturen. Maar uiteindelijk is het zo, Turkije kan uh, de Syrië militair niet echt binnenvallen. Dus daar Olu, de minister van Buitenlandse Zaken, die kan wel zeggen we gaan allerlei stappen ondernemen. Maar in de praktijk zijn de ...mogelijke stappen die te kijken ondernemen toch vrij beperkt. Bernard Bouwman. Straks bij het Australische Qantas moeten duizend banen weg. En op de weg is het nog rustig, nergens zijn er files. En ook op het spoor rijdt alles gewoon volgens de dienstregeling. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. 14 minuten over 7 is het... Ja, overal in Londen zijn er inzamelingen voor mensen die hun woning of een winkel tijdens de rellen in de Britse hoofdstad zijn kwijtgeraakt. Deze actie is voor een 89-jarige kapper in de wijk Tottenham. En hij krijgt steun uit de hele wereld. Zo merkt verslaggever Matthijs van der Wiel. Ik zag je op de televisie. Ik weet het. Is alles Er komen voortdurend buurtgenoten binnen yeah. om te kijken yeah. hoe het Was nu the met the hem gaat. Ik hoop dat je hier nog hier werkt, niet? Yeah. Never work. De mevrouw slaat een arm om hem heen. Waar je Griek? Ja. Yeah. Kalimera. Het is een piepklein winkeltje waar de yeah. tijd 40 jaar oh, heeft stilgestaan. En de wijk ruikt het nog steeds Bye. naar roet. Veel puien zijn nog steeds dichtgetimmerd. Bij kapper Aaron Byber hebben de ruilschoppers de ruiten en de deur ingetrapt. Hij wist niet wat hij zag. Ik kan het niet All the windows zijn smashed. Everything was smashed in here. Even took my on coffee en sugar. Het was niks waardevols. Ze hebben zijn waterkoker, de koffie en de suiker meegenomen. kan het niet it. Het is eigenlijk een symbolisch voor hoe belachelijk die rellen, rellen hier zijn. Want die mensen die hebben daar een bezem ook gestolen, geloof ik. Dus er, er, er, ze hebben ze een hebben hele winkel overhoop gehaald. Voor, voor helemaal niks. Björn Komrali, stagiaire bij een Londons reclamebureau, begon samen met anderen op internet de actie. Keep Aaron cutting. Wij vonden dus dat het tijd werd om hem te helpen. Kapper Aaron Byber is 89 jaar oud. Hij zit hier al 41 jaar en hij is niet van plan om te stoppen met knippen. These people, they just don't to go to work. Hij heeft het over de railschoppers. My father always used to tell me when I was a little boy, Albert macht if you go to work, life is sweeter. Hij strooit voortdurend met wijsheden in het Jiddisch. And my parents are Polish. And when they came over years ago. Vroeger but, werkte iedereen. Everybody went. I was down the East End, there was all foreign people there. no trouble. En toen waren er geen problemen. No everybody helped each other. That's how it should be. Uh, I've come van here cut. We had mener the... Willem steunen door zijn haar te laten knippen. You like it? Sure. Uh, yeah, and number uh, two. Meneer Barber doet dat met een handtondeuzen zonder een motorje. He dat heeft hij op zijn twaalfde van zijn vader gekregen. Mijn vader bought me this. No, I don't know 75 how. 75 years? 75 years, yeah. Mm -hmm.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 de volgende ochtend word ik wakker en toen was er al 10.000 pond binnen. Ik denk, oh jeez. Wat is de eindstand, want hij is nu gesloten? 35.000 pond, ja. En we vonden dus, het ging, het ging zo snel, ik bedoel, je weet niet waar het stopt. The money doesn't interest me. Het geld interesseert hem niet, zegt meneer Biber. We're the good people, but I don't ask for it. Hij heeft zelf nergens om gevraagd. I don't ask for anything. Maar hiermee kan hij wel zijn zaak in stand houden. Hij was hiervoor niet verzekerd. I love to work for my money. I'd like to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 Komt er weer een buurtgenoot binnen om te kijken hoe het gaat. Je van Ghana, hè? No? no, you remember me from Zimbabwe. They made a fun for me for 35.000 pound. Oh, that's good. Eh? I I can believe it. I don't want the money, I want good health. Nog een wijsheid voor onderweg. Money is just putse paper. Waar het om gaat is dat je gezond bent. Ja, maar gezond. Know what that means? Ja. Yeah. You be healthy. You got your health, you're a millionaire. Reportage van Matthijs van de Wiel vanuit Londen. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat zich meer richten op Azië. In eigen land betekent dat het ontslag voor duizend werknemers. Correspondent Robert Portier in Sydney. Ja Robert, uh, hoezo richten op Azië? Wat betekent dat? Ja, de maatschappij heeft vandaag bekendgemaakt dat zij uh, twee nieuwe luchtvaartmaatschappijen gaat oprichten... Eentje een budget, uh, budgetmaatschappij, Jetstar Japan. En de andere een premiummaatschappij, dus een luxe luchtvaartmaatschappij... waarvan nog niet helemaal duidelijk is waar die moet komen... maar wel dat die in Azië zal gaan vliegen uh, onder een andere naam als Qantas. En de reden daarvoor is dat Qantas gewoon te maken heeft met te hoge kosten... met een afkalfend marktaandeel. Mensen vinden het te duur en kiezen voor een andere maatschappij. En in Azië, ja, daar is nog groei te behalen. Dus daar wil Qantas een slag gaan slaan. Daar wordt dus nog wel veel gevlogen. En uh, ja, Qantas is natuurlijk wel de nationale trots van Australië. Uh, en als dan de eigen markt wat uh, minder belangrijk uh, lijkt te zijn... dat lijkt me niet zo'n leuke boodschap voor Australië. Nee, absoluut niet. Uh, het, natuurlijk is Qantas gewoon het paradepaardje hier voor Australië. Die boodschap die komt dan ook heel erg hard aan. Maar de internationale afdeling leidt gewoon verlies. En de baas, Ellen Joyce, zegt ja, zo kan het niet langer. Ik kan wel proberen met een soort van kaanschafmethode. ...allerlei kleinere oplossingen te vinden. Maar dat gaat echt niks opleveren. Binnen vijf jaar moeten wij winst gaan draaien met die afdeling. En dat betekent dat we maar beter harde maatregelen kunnen doorvoeren... Eh, ...dan dat we achteraf moeten constateren dat het allemaal niet hard genoeg is geweest. Maar het betekent inderdaad duizend mensen hier gaan ontslag krijgen. Daar zitten niet alleen uh, onderhoudsmensen bij. Er zitten ook piloten bij, ook het management zit erbij. Ja, en die boodschap, ja, die kwam natuurlijk hard aan. Hoe gaat kwantus dit verkopen aan Australiërs? Nou, het begon vanochtend vroeg al, uh, toen ik uh, de brievenbus opendeed en daar mijn ochtendbladen haalde. Toen uh, waren de voor- en de achterpagina van alle kranten waren bedekt met één grote advertentie van Qantas. En daarin legden zij uit dat ondanks het feit dat zij allerlei dingen gingen veranderen, dat zij toch altijd nog een nationale carrier zouden blijven, toch altijd nog een Australisch bedrijf. Um, daarmee proberen ze in ieder geval tegemoet te komen aan die verkrenkte trots. Het feit dat mensen het vervelend vinden dat uh, omdat Australië minder belangrijk wordt uh, voor Qantas. Uh, en daar valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen voor die pijn. Vergelijk het maar eens met de KLM. Die zegt van nou we gaan in het vervolg. Vooral vliegen in het Midden-Oosten en Nederland, laten we maar een beetje links liggen. Nou, dat gevoel van gekrekte trots, dat is hier overal aanwezig. Mm -hmm. en een van de senatoren heeft nu al gevraagd om een onderzoek, een parlementair onderzoek, omdat hij toch echt wel wil weten hoe dit nu kan gebeuren. Robert Portier vanuit Sydney.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 Via een grote glazen deur kom je in een kantoorruimte die zo goed als leeg is. Er staan een paar bureaus, een kasten langs de wand, koffiekopjes erin. Nogal sobertjes allemaal. Wel een espressomachine trouwens. En op dit moment vijf mensen op kantoor. Meer zijn het er niet. Je zou het niet zeggen, maar ik ben op de beurs. En dan natuurlijk niet die grote in Amsterdam met al dat gedoe, dat geschreeuw, de paniek soms. Maar ik ben bij de NPEX, de Nederlandse Participatie Exchange. Dat is een beurs speciaal voor het midden- en bedrijf. Ik heb afgesproken met Frans van den Broek en Adriaan Hendriksen. Mooi kantoor, maar waar zijn de koersborden? Waar is, waar is de gong? We hebben geen gong waarbij uh, erg luid wordt, zoals uh, op Euronext. Op de website hebben we wel een gong. De beursdag is geopend. De beursdag is geopend. Kunt u iets laten zien van wat, ah, dit... wat zich nu afspeelt? Ja, dit is eigenlijk, het, het, het, het werkt dus een beetje hetzelfde als bij ebay. Je hebt dus gewoon fondsen die, die hier genoteerd staan. Dit zie je onder het kopje fondsen, zie je gewoon alle, alle namen eigenlijk. Yeah. En hier zie je de verschillende vraagprijzen. En hier zie je wat er dan geboden wordt. Stel je voor dat ik wat geld over had nu. Ja, je kan Waar zou even... ik in kunnen beleggen? Ja, dan moet je zelf hier kijken in principe. Maar wat staat hier op dit moment. Wordt of mag u bijvoorbeeld... geen beleggingsadvies geven? Nee, dat, dat is een probleempje. Dat kunnen ja. we niet. Waarin lijkt deze beurs op de echte beurs? De, de Grote Broer, zal ik maar zeggen, in Amsterdam? Nou, eigenlijk doen we precies hetzelfde wat de Grote Beurs doet. Het gaat om ha handel in aandelen. Je kan bij ons handelen in, in het MKB van Nederland. Een nieuwe beurs voor het MKB in Nederland is dit. Bij wijze van spreken de loodgieter om de hoek? Uh, het begint bij de loodgieter om de hoek inderdaad. Dus een, Het MKB, dus vanaf uh, drie medewerkers... die een uh, behoefte heeft aan uh, handel in hun eigen aandelen... De komende jaren wordt heel moeilijk voor het MKB om uh, gefinancierd te worden. Omdat banken gewoon geen geld meer hebben. MPEX is daarvoor de oplossing. Je kan bij ons uh, je aandelen verhandelen. En je kan bij ons uh, bijvoorbeeld ook een uh, obligatie noteren. En op die manier uh, blijft het MKB gefinancierd. Ja, ik kan me indenken dat uh, kleinere bedrijven af en toe wel verlegen zitten om geld. Startkapitaal, noem maar eens even wat. Maar wie zijn dan uh, die beleggers die daarin geïnteresseerd zijn... in dat soort ja, kruimelportefeuilles? Het zijn erg uh, gewoon beleggers die, die iets minder uh, gevoelig willen zijn... voor de alle uitslagen op de Euronext. Het zijn ook beleggers die geloven in het MKB in Nederland. Die komen Euronext en MPEX toe. En die uh, kunnen bij ons rechtstreeks een rekening openen. En dan kan je bij ons handelen in, in dat soort MKB-bedrijven. Ja. Uh, je ziet ook dat er weinig gevoel meer voor is. En ze zijn toch denken opeens van, ja, wat heeft de dollar te maken met mijn investering? Ze zien niet precies meer waar bedrijven goed in zijn. Dat is net het grote verschil met mkb-bedrijven. Die zijn heel duidelijk. Je kunt even binnenlopen in de bakkerij bij wijze van spreken... en je ziet, oh, hier worden broden gepakken en er worden er ook nog eens heel veel van verkocht. Absoluut. Dus ja, wat dat betreft biedt het opeens heel veel extra mogelijkheden voor beleggers. Uh, en ze kunnen het gewoon ook zelf gaan bepalen. Mm -hmm. Je bent niet meer afhankelijk van een bank die zegt... Van, ja, je moet nu beleggen in A-holt of Koninklijke Olie. Nee, je zegt zelf, ik vind die supermarkt op de hoek. Die vind ik interessant. Is met uh, NPEX-Nederland iets meer crisisproof geworden? Absoluut. Als je het vergelijkt met het buitenland... dan heb je dit soort initiatieven niet. Heel vaak wordt er voortborduurd op bestaande concepten. Uh, en dan wordt er een soort babybeurs gevormd door de oude beurs, zeg maar. Maar initiatieven zoals NPEX, ja, die bestaan er eigenlijk verder niet. Ze zijn echt heel laagdrempelig. Je hebt geen grote bank nodig die je als bedrijf naar de beurs brengt. Dat doe je zelf. Ja, rechtstreeks op de beurs. De enige plek in Nederland waar je dus rechtstreeks op de beurs kan handelen. Hier kan ik zelf dat overspannen mannetje spelen met zijn maatpak... Dat uh, stijf staat van de adrenaline. Precies, maar dat kan ook in een t-shirt achter je bureau, want niemand ziet je. Met een goed glas whisky erbij om mezelf te kalmeren. Kom. De LOS Radioroute: Atomstroom is tot 483 euro goedkoper dan Nuon, Essent en Eneco.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 Kijk vanavond. Tien voor half elf. NOS Nederland 1. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atomstroom.nl Radio 1. Het NOS Journaal. Premie-autoverzekering fors omhoog en buurlanden eisen dat het geweld in Syrië stopt. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Mensen met een auto moeten flink meer gaan betalen voor de autoverzekering. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse bank... want die heeft vastgesteld dat in bijna de helft van de gevallen de premies niet kostendekkend zijn. Online-vergelijkingssite Indipender zegt dat veel aanbieders hun prijzen al hebben verhoogd. We houden nu vijf jaar bij, maand op maand, met de autopremie-index...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 En de verwachting is eigenlijk in de hele markt dat de premies nog veel meer kunnen gaan stijgen dan de 11% van het afgelopen jaar. Dus de komende jaren zouden er nog veel meer bij kunnen komen. Vorig jaar ging verzekeraar Ineas failliet en volgens de Nederlandse bank kunnen er nog meer volgen. Turkije en Jordanië eisen dat buurland Syrië het geweld tegen burgers direct stopt. De regeringstroepen in Syrië voeren al dagen aanvallen uit op de kustplaats Latakia.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 De VN onderzoekt de zaak. De Palestijnse autoriteit heeft een brandbrief naar het Syrische regime gestuurd. In Amerika is een Australiër opgepakt die twee weken geleden in Sydney... een nepbom om de nek van een meisje zou hebben gelegd. Het meisje is de dochter van een miljonair. En ze kreeg de bom om haar nek tijdens een inbraak in haar ouderlijk huis in Sydney. De man liet toen ook een briefje achter. En de tekst daarvan is nu gevonden op zijn computer. Correspondent Robert Portier. Het is een Australiër, een zakenman, die heen en weer pendelt tussen Sydney waar hij normaal woont.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 Voor een groep Utrechtse studenten is het nieuwe schooljaar dramatisch begonnen. Wat begon met een rit op een dubbeldekker eindigde in het ziekenhuis, de politie. Er is een ernstige aanrijding. heeft plaatsgevonden op de Rubenslaan in Utrecht. Een dubbeldekkerbus met een open kap. Die reed onder een viaduct door. In die bus zaten allemaal studenten. En eh, toen die het onderdoor reed, hebben drie studenten in hun hoofd gestoten. Dus die kwamen tegen het viaduct aan. Eh, twee personen raakten zwaar gewond en eentje licht gewond. De bus was gehuurd door een studentenhockeyclub. Dat gebeurde in het kader van de introductieweek voor studenten in Utrecht, die gisteren is begonnen. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewokt en af en toe valt er regen. Vanuit het westen wordt het later in de ochtend droog, maar in het noorden is het tot ver in de middag kans op een buitje. In de rest van het land is er vanmiddag ook ruimte voor de zon en het warmt op tot 19 graden in het noordwesten en 23 in Limburg. Vanavond is er in het noordoosten nog kans op een lokale regenbui. Verder is het droger en zijn er enkele opklaringen. De temperatuur daalt in de nacht naar 13 graden. Morgen zijn er veel wolken, maar later op de dag weet de zon er steeds beter door te prikken. Het zuidoosten maakt de grootste kans op zonnige perioden. Hier kan de temperatuur oplopen naar 24 of 25 graden. Onder de bewolking wordt het morgen maximaal een graad of 21 Donderdag wordt het zomers warm met maximaal rond 25 graden. Wel eindigt deze dag waarschijnlijk met onweersbuien. Ook vrijdag zijn er enkele buien... maar het komende weekend lijkt zonnig en warm te worden. ANWD, verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A15 van Rotterdam naar Europoort... voor knooppunt Vaanplein, 2 kilometer. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 Goedemorgen, u luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is vijf minuten over half acht. Premier Rutte wordt door de Tweede Kamer vandaag aan de tand gevoeld... over de financiële steun aan Griekenland. Het zomerreces wordt onderbroken vanwege de verwarring die er is ontstaan... over de bijdrage aan Griekenland. Heeft Rutte nu wel of niet goed gerekend? En hoe groot is het risico dat Nederland loopt de komende tijd? Dat zijn een beetje de vragen die aan de orde gaan komen. Ik praat erover door met de leider van de Partij van de Arbeid, Job Cohen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat is voor de PvdA de belangrijkste vraag aan de premier vandaag? Nou, dat is in de eerste plaats die, die verwarring waarvan de premier heeft gezegd van ja, ik heb het allemaal niet zo goed uitgelegd, maar ik heb verder het, het, het, op zichzelf het parlement goed voorgelegd. Nou ja, daar willen we echt een naadje van de kous weten. Er was toen sprake van dat, dat de private partij, dat die 50 miljoen zou, zou betalen, een flink bedrag zou betalen. Nou, later bleek dat dat, dat, dat, dat 50 miljard dat 50 miljard meer betaald zou moeten worden door euh, euh, euh, euh, <gif> uit, uit de belastingen. Um, en daar willen we echt precies van weten van wat, uh, wat daar nou gebeurd is. De He, premier zei van nou, ik weet precies hoe het zit. Nou, Later bleek dat dat uh, niet zo was. Dus hij zal dat echt heel goed moeten uitleggen. Dat is de eerste vraag. En de tweede is van ja, waar staat de regering nou? Uh, hoe, steunen, hoe steunen wij nou in dat geheel? Gaat het ons echt om die euro om te zorgen dat die goed overeind blijft? En wat betekent dat dan? Want ook daar is de afgelopen tijd uh, ja, stapje voor stapje bleek... dat er uh, steeds meer geld bij moest. We hmm. willen dat daar echt heel veel duidelijkheid over komt... en wat, wat het punt van de regering is. Daar nou, is natuurlijk ook een, een uitgebreide brief uh, gekomen... Hè, van de minister van Financiën. Daar staan die antwoorden niet in, wat u betreft? Nou ja, die, die, uh, die, ja, die gaan erover, of het nou over 2014 gaat, of over 2020. Uh, terwijl in het debat voorafgaand aan uh, de top die er geweest is... Uh, minister De Jager... Uh, alleen maar heeft gesproken over 2014 uh, en toen ging het in dat debat over een lager bedrag dan waar uiteindelijk uh, de, de, de, de, de regeringsleiders mee akkoord ja. zijn gegaan. Nou heeft Rutte natuurlijk wel als een excuus aangeboden afgelopen vrijdag. Maar hij heeft gezegd dat zou gaan aanbieden en hij heeft gezegd dat hij zijn excuses zou gaan aanbieden over de verwarring die er is gekomen. Nou, wat wij willen weten is: van, gaat het nou over die verwarring of gaat het er gewoon omdat hij het gewoon verkeerd, verkeerd heeft gedaan? Ja, nou heeft de fractieleider van het CDA uh, uh, u en uw collega's in de oppositie uh, opgeroepen om uh, ja, op te houden met terugblikken en vooral vooruit te kijken, hè, omdat dat beter is uh, voor, uh, om de crisis te bestrijden. Uh, ja, dat, dat moet bij u toch ook wel gehoor vinden. Maar Uitkijken. maar je bent als parlement natuurlijk ook wel eventjes kritisch eh, ten aanzien van de vraag van hoe is dat nou allemaal gelopen eh, en heeft de regering nou ook precies het mandaat wat ze hebben gekregen, hebben ze dat op een goede manier gebruikt of niet? Eh, ja, dat wil je ook weten en eh, wat mij betreft wordt er natuurlijk ook vooruitgekeken, maar de afspraak is gemaakt dat de eerste, de afspraak over de top die er gemaakt zijn, dat die uitgewerkt zouden worden en dat daar een debat over zou komen. Dat moet ook gebeuren, eh, maar nu gaat het ook over de vraag van wat heeft de premier nou precies eh, gezegd en gedaan en spoort dat met datgene wat minister De Jager... in het parlement voorafgaand aan die top heeft afgesproken. Nou hoor ik u dat u veel vragen heeft, opmerkingen, eisen voor Rutte... maar volgens mij zult u uiteindelijk, ondanks al die stevige taal... het beleid gewoon wel steunen. Ah, kijk, Het standpunt van de Partij van de Arbeid is dat wij willen doen... wat wij goed vinden voor Nederland. Uh, en uh, ook daarom is een van de belangrijke vragen: is, van waar staat de regering? Uh, en, uh, en, en wat steunen wij daarin? Ja. Uh, dat wil je ook weten. En wij gaan niet uh, straks zeggen, uh, zoals de partij, als de PVV, die, uh, die dus zegt: van ja, nee hoor, we moeten er allemaal niets van hebben. Uh, en dat blijft natuurlijk een beetje wonderlijk: dat een regering die, die, die steunt uh, in, in zijn algemene beleid op die PVV, dat die hier van, uh, maar rustig zegt: van nou laat die PVV maar gaan. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, wil ik ook weten, wat, wat, wat wil Rutte nou? Uh, is hij het nou eigenlijk eens met, met, met de PVV, maar is hij gedwongen... om in Europa een andere koers te varen? Uh, hoe zit dat nou precies? Ja, dat zijn allemaal vragen die u eigenlijk wil weten... over de, he, de opinies van, van andere partijen. Uh, Laten we het even over de, de opinie hebben uh, van de PVDA. We zien in de kranten vandaag uh, plannen van het kabinet... Uh, om een aantal kernbevoegdheden op het gebied van het economisch beleid... uit handen te geven aan de Europese Unie. Wat denkt uw partij daarover? Kijk, waar het, waar, het, waar het onze partij, waar het mij om gaat, is dat wij een sterk Europa hebben. En de euro is daar buitengewoon belangrijk in. En als het noodzakelijk is om daar op een gegeven ogenblik te praten over die bevoegdheden, dan zijn wij daartoe bereid. Eh, er is wel een buitengewoon belangrijk punt daarbij. Eh, wij vinden dat Europa, dat, dat, dan ook, dat, dat, dat, dat de democratie in dat geheel, dat die niet ondergeschoven moet worden. Eh, zoals eh, Van Haarsma Buma gisteren ook heeft gezegd, van nou, laat de Europese bank daar dan een belangrijke rol in spelen. ja. Maar het moet wel democratisch controleerbaar blijven. Dus dat zal wat ons betreft een heel belangrijk punt zijn. Dus wat dat betreft moet Europa dan ook versterkt worden? Ja, als je, als je deze kant op gaat, en het kan zijn dat je die kant op moet gaan om ervoor te zorgen dat die euro dat die goed blijft. Ja. Eh, dan moet je ook, de de, de, de, de, om het maar zo te zeggen, die democratische legitimatie, die moet dan ook echt voor elkaar zijn. En hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, dat betekent dus ook dat als er eh, op Europees eh, niveau die bevoegdheden zijn, dat die dan ook controleerbaar moeten worden. Door bijvoorbeeld het parlement? Ja, en, en, en hoe, je, hoe je dat precies wil doen, daar moet je dan verder over praten. Maar dat zal een belangrijke vraag zijn. Job Cohen van de PvdA. En uh, ja, we gaan u horen vandaag in het debat met premier Rutte. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is tien minuten over half acht. Voor FC Twente staat vanavond een heel belangrijke wedstrijd op het programma. En misschien wel de belangrijkste van het seizoen. Benfica komt op bezoek in de Grolsvesten. Trainer Ko Adriaanse vindt dat zijn selectie er prima voor staat. Nou, erg goed. Want uh, de enige die niet tot, mijn, uh, tot de beschikking is, is Nasser Chatli, De enige. De, de rest is allemaal beschikbaar. Dus de groep die, die beschikbaar was voor AZ uh, is er morgen weer. Plus uh, Tilo Leugers is ook beschikbaar. En ook Emir uh, Bayrami. Dus we hebben er twee bij. Het is een lang verhaal hè, van, van, van waar, waar, waar Waar zit het probleem? Waarom duurt dit zo lang? Ja, dat, dat kunt u beter vragen aan uh, mensen van de medische staf. En uh, we bekijken het van dag tot dag. En uh, daar is al te veel over gezegd, denk ik. Uh, we missen hem natuurlijk wel erg. En wij hopen allemaal dat hij snel fit is en dat hij mee kan spelen. Dat is, uh, wat bent u wijzer geworden over de laatste informatie die u uh, over Benfica heeft gekregen? U had een, ze vertelde vorige keer een idee over de spelopvatting van de trainer, ja. kende de club. Maar de laatste info, wat heeft het u wijzer gemaakt? Uh, dat het een ploeg is die, die uh, ook kwetsbaar is. Met name in de wedstrijd uh, tegen Trapzoenspoor. Thuis hebben we dat gezien, maar ook uit. Maar we hebben ons voornamelijk gericht op de wedstrijd thuis tegen Spoor. Dan begint het toch met 0-0. Het is wel een thuiswedstrijd, maar... Dan kan je toch hun aanvalskracht zien, maar ook hun kwetsbaarheid zien. Dus met name hebben we ons daarop gericht. Daar hebben we momenten uitgehaald. Omdat ook in, dat, in, in die wedstrijd. ook mogelijk alle spelers meededen. die ook mogelijk morgen meedoen. Want de wedstrijd tegen Arsenal was. zeker de eerste helft, stonden er allemaal anderen in. En de laatste wedstrijd tegen Gilles Vicente in de eerste helft. was ook niet echt maatgevend voor de mensen die ze eigenlijk tot hun uh, beschikking hebben. Dank u wel. nog even naar uh, uw buurman. Brian, wat do you know about uh, your opponent Benfica Yes, I know that they play really good football and if you see the names of the players, it's really top uh, team. So it will be really difficult but uh, we have a dream to play Champions League game. We need to win, I can uh, Benfica to to do that. So I think we we need to win home first. Aanvaller Brian Ruiz was dat. Die tegen verslagheffer Ronald van der Geer zegt... dat het de droom van FC Twente is om Champions League voetbal te spelen. En daarom moet er vanavond eerst thuis gewonnen worden. En straks na half negen hoort u commercieel manager Jan van Halst. Er moet namelijk nog wel wat gebeuren... voordat zo'n stadion klaar is voor een Champions League wedstrijd. De commerciële belangen zijn groot. Straks de Duitse bondskanselier Merkel bezoekt vanmiddag... haar collega president Sarkozy... In Frankrijk, een onderwerp van gesprek wordt natuurlijk het oplossen van de Eurocrisis. Maar eerst het verkeer bij de ANWB zit Helene de geest. En uh, kun je al merken dat Midden-Nederland uh, zeg maar klaar is met de zomervakantie? Daar merk je nog helemaal niks van. Nee, het lijkt net nog uh, ja, of iedereen met vakantie is. Er staat nauwelijks file, drie korte files staan er. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, twee kilometer knooppunt Kleinpolderplein. A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. En een korte file bij Utrecht op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Maren 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 14 minuten over half acht. Ja, de Duitse bondskanselier Merkel gaat vanmiddag bij haar Franse collega president Sarkozy op bezoek. De ontmoeting op het Elysée staat helemaal in het teken van de eurocrisis. En met spanning wordt uitgekeken naar de oplossingen die de twee regeringsleiders voor de crisis bedenken. Correspondent Ron Linker in Parijs, ja, hoe zou uh, Sarkozy de eurocrisis willen indammen? Je had het net al over de spanning. Nou, dat is het eerste wat hij gaat proberen te doen. Uh, Sarkozy zal, zal willen voorkomen dat er opnieuw onrust op de beursvloer ontstaat. Hè? Vorige week zagen we hier uh, in Parijs dat een foutief gerucht over de Franse kredietwaardigheid... dat dat al genoeg was uh, om voor consternatie te zorgen op de Parijse beurs. Dus Sarkozy zal vandaag proberen zich te laten zien als, als de grote dompteur. Hij vindt dat politici uiteindelijk voor een oplossing zouden moeten zorgen van de eurocrisis... en een van de Opties die voor Frankrijk interessant zou kunnen zijn, dat is de invoer van wat men dan noemt euro-obligaties. Waardoor de lasten van de schuldenlanden verdeeld zouden worden over Europa. Maar goed, nog voordat de bijeenkomst begonnen is, is gisterenmiddag al door het Elisée naar buiten gebracht dat die euro-obligaties vandaag niet besproken gaan worden. Ongetwijfeld onder druk van de Duitsers die die euro-obligaties tot nu toe absoluut niet zien zitten. Dus blijft een beetje afwachten wat er precies uit deze topontmoeting zou rollen. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Waarom is Merkel zo tegen het uitgeven van die euro-obligaties? Nou, het zou betekenen dat de rente voor Duitsland enorm omhoog gaat. En dat je als het ware een gemiddelde rente krijgt... ergens tussen wat Duitsland nu betaalt, vrij weinig om geld te lenen... en wat Griekenland nu betaalt, heel veel. En de economen hebben berekend dat het voor Duitsland... alleen al zo'n 47 miljard euro 47 miljard euro extra zou kosten per jaar... als je de eurobonds in zou voeren. Want Duitsland heeft nu natuurlijk ook nog een flinke staatsschuld. En dat hebben de Duitsers er gewoon niet voor over. En Merkel kan dus ook vanavond niet heel huid terugkeren uit Parijs... met zo'n plan. Nee. Nou, nou is ook... Een ...een plan om het Europees noodfonds te vergroten. Daar voelt Duitsland denk ik ook niks voor dan. Nee, daar is Duitsland ook nog steeds niet aan toe. Kijk, het zijn allebei dingen, zowel die euro-obligaties... Eh, ...en ook dat geld voor, extra geld voor het noodfonds... ...waarvan nu gezegd wordt dat nooit. Maar ze hebben in het verleden van deze crisis ook al vaak genoeg gezegd dat nooit. En het toch gedaan. En veel politici fluisteren nu ook al dat het er op een dag misschien toch van moet komen... ...als het echt niet anders gaat. Maar het probleem is wel voor Merkel vooral dat het verzet steeds groter wordt... In de Bondsdag heb je steeds meer irritatie... want mensen denken, wij worden nergens in gekend. Het parlement is nog steeds op reces, komt pas over drie weken terug. Merkel heeft gezegd, ik wil alle maatregelen van die eurotop... geratificeerd hebben, dus goedgekeurd hebben door het parlement... voor 23 september. Dat zou betekenen dat ze na de, eh, de zomervakantie nog maar drie weken... hebben de parlementsvoorzitter zegt, misschien doen we dat wel niet. Misschien, dat is iets van haar partij, maar die zegt... ja, je moet het parlement wel serieus nemen. We kunnen niet al die miljarden steeds maar uitgeven in een paar weken tijd. Dus Merkel moet steeds meer rekening gaan houden met de thuisfront het verzet tegen het, ja, het geven van nog meer geld. Wat zou dan wel een uh, bespreekbare optie uh, voor Merkel zijn? Nou, eigenlijk doorgaan met wat Europa nu doet en daar wat strenger in worden. Daar nog verder in gaan. Dus nog strenger zijn voor de landen die uh, in de problemen zitten. Ze te dwingen strenger te bezuinigen. En daar vanuit Brussel strenger op toe te zien. Dus daar wil Merkel vanavond graag afspraken over maken. Met Sarkozy, meer centrale sturing. Zodat die landen gedwongen worden om hun problemen op te lossen. Dat ze dat zelf doen. En Ron, wat denkt Sarkozy daarover? Nou, dat was tot nu toe voor de Fransen absoluut onbespreekbaar. Hè. Het zou ondenkbaar zijn dat Brussel eh, in zou grijpen in de begroting van de Fransen. Eh, dat is een spookbeeld hier. Hè. Zeker ook om, om, omdat dat voor Frankrijk dan aan de orde zou komen. Het land verkeert in grote economische problemen. Eh, voor Sarkozy is het van belang dat hij laat zien dat hij vanavond de touwtjes in handen heeft. Dat die bijeenkomst in ieder geval iets oplevert. Dus misschien dat dat hem ertoe brengt om toch water bij de wijn te doen. Hè. De Franse president die zit bovendien in een lastig pakket omdat de volgende ja, hier verkiezingen zijn. En in dat verkiezingsjaar zal hij sowieso al met zware bezuinigingsvoorstellen moeten komen om, de, om die Franse begroting maar op orde te krijgen. Dus tot nu toe was grotere inspraak van Brussel over nationale begrotingen onbespreekbaar. Maar, en, en dat is denk ik het dilemma voor beide regeringsleiders, bij het vinden van een oplossing voor de eurozone zijn ze tot elkaar veroordeeld. Ze zullen een gemeenschappelijke oplossing moeten vinden. En dat betekent compromissen sluiten. En dus ook ja, meer controle op de begrotingen. En het Nederlandse kabinet wil ook meer financiële bevoegdheden overdragen aan Brussel. Zo staat althans vanochtend in een paar ochtendkranten. Um, ja, Ron, zou Frankrijk ook zover willen gaan, denk je? Nee, als je kijkt naar de opiniepeilingen beginnen de Fransen langzaam maar zeker aan het idee te wennen dat een buitenstaande misschien wel controle gaat uitvoeren, uitoefenen op hun begroting. Vorige week was er een, een opiniepeiling onder de Fransen en wat bleek, ze hebben nu al meer vertrouwen in de Duitse Merkel om de eurocrisis op te lossen dan in hun eigen Sarkozy. Dus dat tekent de situatie voor Sarkozy en misschien ook wel langzaam maar zeker dat de Fransen bereid zijn om op dat vlak uh, compromissen te sluiten. Uh, Wouter, hoe ver wil Duitsland gaan wat dat betreft? Nee, Duitsland zal niet zo ver gaan om zijn begroting bijvoorbeeld voor te willen leggen aan Brussel. Dat is dan weer een stap te ver. Maar Duitsland vindt vooral dat de probleemlanden hun begrotingen voor moeten leggen. Dat die moeten laten zien elk jaar. Dit is ons plan, dit gaan we uitvoeren. En aan het eind van het jaar zijn we zo ver. En dat daar sancties tegenover staan. Dus dat je aan het eind van het jaar dan ook kunt zeggen... jullie hebben je niet aan gehouden, dat kost of zoveel boete. Of jullie mogen nu een jaar niet meestemmen in Europa. Of jullie zijn dan een keertje een half jaar geen voorzitter. Terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat je met dat soort sancties... landen zou kunnen straffen als ze zich niet houden aan de plannen. Het idee in Duitsland is ook vooral dat dat soort strengere regels en strengere controle vanuit Brussel... vooral natuurlijk geldt voor de, voor de zondaars, voor de zwakke broeders in, in Europa... en niet voor Duitsland zelf. Ja, en Nederland die, die, die is ook vaak wat dat betreft aanhanger van de, de Duitse filosofie. Uh, Wouter, wat, wat verwacht jij over die uh, ontmoeting vanmiddag? Nou, Ik denk dat het weer het geëikte pad opgaat. Namelijk dat ze een, een akkoord sluiten, een aantal plannen... Uh, uh, afspreken waar ze het allebei over eens zijn... dat dan formuleren in een brief aan Van Rompuy... Hè, de vaste voorzitter van de Eurotoppen... en dat dat op een van de volgende Eurotoppen... door de andere Europese leiders moet worden geaccordeerd... dat is eigenlijk zoals het gaat. En ze weten natuurlijk dat heel Europa... zowel politiek als ook financieel, de financiële markten... heel erg naar vanavond kijkt en erg benieuwd is... wat er vanavond uh, na het aperitief of voor het diner uh, naar buiten komt... en dat dat uiteindelijk de weg zal worden die Europa inslaat. Want zo gaat het met deze twee. En uh, Ron, uh, wat denk jij... Nou ja, de, voor de Fransen geldt uh, dat ze heel duidelijk laten zien dat ze in ieder geval nog de baas zijn. Hè, de politici moeten laten zien dat zij uh, de, de zaakjes onder controle hebben. En uh, wat dat betreft zie je dat uh, de Franse regering ook al uh, praten is over bezuinigingsmaatregelen in eigen land. Er was een uh, bijeenkomst gepland voor morgen tussen de president Sarkozy en zijn premier om te praten over verregaande bezuinigingsvoorstellen. Die is al naar voren gehaald en dat zal vanochtend gaan plaatsvinden. En tijdens dat ontbijtoverleg... Daar zal Sarkozy dus uh, laten zien dat hij ook uh, aan Merkel kan laten tonen dat de Fransen serieus bezig zijn met bezuinigingsvoorstellen, zware bezuinigingsvoorstellen, om hun begroting maar op orde te brengen. Dus de Fransen proberen uh, van alle kanten te laten zien dat zij, de politici, de touwtjes in handen hebben. Ron Linker vanuit Parijs en Wouter Meijer vanuit Berlijn, bedankt voor jullie bijdrage voor nu. Goed, Syrië heeft... Uh, Palestijnen altijd gesteund, maar toen gisteren de Haafstad Latakia weer door het Syrische leger onder vuur werd genomen, was ook een Palestijns vluchtelingenkamp doelwit. Ze gebruiken machinegeweren, tanks. En ook van zee worden de opstandelingen beschoten. Mensen worden opgepakt en opgesloten in een voetbalstadion. De residents van Latakia are het een an atrocious military assault. Latakia is niet de eerste stad waar het regime tracht het verzet te breken met alle middelen die ze voor handen hebben. De Soenitische wijken worden beschoten, melden ooggetuigen. De geloofsgenoten van de president, de alawieten, worden met rust gelaten. Na ons, de chaos, houden de machthebbers de minderheden voort. Als wij jullie niet beschermen, zijn jullie dagen geteld. Volgens mensenrechtenactivisten is de voorkeursbehandelingen van de alawieten erop gericht... de spanningen tussen groepen wat op te voeren om de werkelijkheid van het regime een handje te helpen. GELUIDEN. Een Palestijns vluchtelingenkamp bij Latakia is beschoten... But Latakia residents say a Ramil district came under the most brutal attack. Syrian troops even shelled the Palestinian refugee camp there, which is run by the United Nations refugee agency UNRWA. Het moet onmiddellijk afgelopen zijn, zegt een medewerker van de UNRWA de VN-organisatie verantwoordelijk voor de opvang van Palestijnse vluchtelingen. Ondanks de heftige kritiek op het regime van Assad... kon hij rekenen op steun voor zijn stellingname tegen Israël. Zijn bescherming van de Palestijnen. De inzet van het regime voor zelfbeschikkingsrecht voor deze groep. Het feit dat Palestijnse organisaties onderdak vonden in Damaskus. Terroristen, al dus het westen. Vrijheidsstrijders, al dus de regio. Maar nu worden de Palestinen ook getroffen. Palestinian refugees in the vulnerable Ramel Camp in Latakia have reportedly participated in anti-government protests, even though they are not Syrian nationals. But targeting refugees, say observers, is a worrying development that could threaten regional security. Dat is wellicht gedaan met enige Palestijnse sympathie voor de leiders in de hoofdstad. Tussen de 5 en 10.0 10 Palestijnen zouden op de vlucht zijn geslagen. Ze zouden de strijd om de vrijheid steunen. De druk wordt steeds verder opgevoerd. Ambassadeurs worden naar huis gehaald. Nieuwe sancties ingevoerd. Damascus buigt niet. De Syrische soldaten moeten zich terugtrekken. Het leven moet weer terugkeren naar normaal. Deze operatie moeten stoppen. Anders kunnen we niet aankondigen welke stappen we zullen nemen. Wij eisen en verwachten dat dit geweld stopt. Maar wat dan? Nieuwe sancties? Het verder isoleren van de macht? Of dan toch wapens? Niet waarschijnlijk, want ook de buitenlanden zijn bang... voor wat er komt na Assad in het land met zoveel bevolkingsgroepen. Een verslag van Nicole Vever. NOS Radio en Media Overzicht Met Katrien Straatman. Ja, we hadden het over Syrië. Want op het Syria live ook van Al Jazeera staat een landkaart. En daarop is te zien waar activisten precies video's hebben gepost... van de protesten van gisteren. Het gaat om tientallen locaties. De meeste video's gaan over de beschietingen in Homs... en de situatie in Latakia. Zo beschrijft een ooggetuige uit de havenstad Latakia... dat moskees en andere gebouwen vernietigd zijn... Tanks zouden gisteren urenlang willekeurig in het rond hebben geschoten. Hij spreekt over tenminste 35 bevestigde doden in de stad in drie dagen. In Nederland heeft D66 het over een mogelijke olieboycott van Syrië. Spits meldt dat het oliebedrijf Shell heeft toegezegd... om met parlementariërs daar te praten... over de mogelijke gevolgen van zo'n boycott. En veel kranten die blikken vanochtend vooruit... op het Tweede Kamerdebat over de eurocrisis. En de insteek per krant verschilt... Trouw legt uit dat Rutte de kritiek op zijn gegogel met cijfers zal overleven, omdat de oppositie verdeeld is. En de Volkskrant noemt een motie van treurnis als mogelijke uitkomst van het debat. De Telegraaf en het AD kijken verder. Meer macht EU over ons geld, kopt de eerste. Het kabinet heeft gisteren vergaderd over de noodzaak van een soort Europese IMF die landen onder curatelen kan stellen. Bij de VVD zou dit nog zeer gevoelig liggen. En de PVV kijkt, lijkt volgens de krant volledig verrast door het plan. De Belgische krant De Standaard is optimistisch over de nieuwste poging van onze zuidenburen om tot een regering te komen. De regeringsonderhandelaars pakken vandaag de gesprekken weer op. Ook daar is de zomervakantie voorbij. Regering in oktober mogelijk kopt de krant. Dit is een citaat van een van de onderhandelaars. Volgens de standaard is het opmerkelijk dat de partijen elkaar de afgelopen weken niet in de haren zijn gevlogen. Ook zouden de onderhandelaars nu positieve signalen geven. En in de Britse krant The Guardian staat dat de inlichtingenorganisatie MI5... berichten die Britse relschoppers aan elkaar stuurden per smartphone... moet onderzoeken. Zo zou het makkelijker worden om de daders van de rellen op te sporen. De inzet van de organisatie die normaal terroristen opspoort... past bij de harde aanpak van de rellen. Van de rebellen, moet ik misschien zeggen. Oh nee, de rellen natuurlijk. <laughs> Eerder kreeg bijvoorbeeld een vrouw vijf maanden zelfstraf... voor het aannemen van een gestolen korte broek. De Volkskrant schrijft dat de aanpak van de rellen... de grootste Britse partijen lijnrecht tegenover elkaar plaatst. De conservatieven gaan voor een lik-op-stuk-beleid... En oppositiepartij Labour noemt dat weer populistisch... en roept op een, om een grondig onderzoek naar de ongelijkheid tussen arm en rijk in het land. En in de Volkskrant nog een opmerkelijk berichtje over de Spaanse stier Raton. Deze moordstier heeft net zijn derde slachtoffer al gemaakt. Dat maakt hem vreemd genoeg juist heel populair. Hij heeft vele fans op Facebook en er wordt, wordt duizenden euro's betaald... om hem bij stierenrennen in te huren. Aan zijn naam Raton zal het allemaal niet liggen, want Raton betekent muis. En uh, ja, de snelwegschutter heeft uh, weer toegeslagen. Gistermorgen op de A29 bij de Heinoortunnel ging een autoruit aan Dichelen. En ook op de A13 hoorde een bestuurder een harde knal. Zo meldt RTV Rijnmond. En daarmee komt het totaal aantal beschietingen op snelweg op 25. Het is nog onduidelijk of het om één en dezelfde schutter gaat in dit geval. Tot zover het mediaoverzicht met Katrien Straatman. Uh, we gaan naar het Fort nieuws van 8 uur. En uh, daarna zijn we weer terug bij u met het Radio 1 Journaal. Tot zometeen. Test, test.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 Kijk op zoogdiervereniging.nl Dit is Radio 1.